De van den Berg. Ja, goedemiddag allemaal. Een werklunch met Geert en Gretje zometeen... die een dagboek bijhielden over hun ervaringen als uitkeringsgerechtigden. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. Goedemiddag. Koffieshops moeten schade door wietpas vergoed krijgen. Ook afgelopen jaar minder asielzoekers in Nederland. En Stadsstrandje in Arnhem moet dicht door hoogwater...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 Volgens de rechter werden klanten afgeschikt door de eis... dat ze lid moesten worden van de koffieshop die een besloten club werd. Die maatregel was te zwaar, zegt de rechter. Mensen hadden ook op een andere manier kunnen aantonen... dat ze in Nederland wonen. Wel zegt de rechtbank dat het beleid om alleen softdrugs... aan Nederlanders te verkopen is geoorloofd. Op het Grote Plein in Ankara, waar de vakbonden hun demonstratie willen houden... begint het nu flink druk te worden. Verslaggever Joris van den Kerkhof vanaf het plein. De grootste oppositiepartij heeft een busje ter beschikking gesteld en je kunt op het dak van dat busje gaan staan. Dan heb je zicht op de tienduizenden, honderdduizend mensen die hier aan het kijken zijn naar dit busje. En mensen die hier toespraken houden en die aan het dansen en springen zijn op de muziek. Oranje vlaggen, gele vlaggen, groene vlaggen, witte vlaggen, Turkse vlaggen. Vier grote vakbonden zijn hier met z'n allen bij elkaar gekomen. En die mensen hier van alle leeftijden, die krijg je niet zomaar weg. Waar de acties en demonstraties de afgelopen dagen voornamelijk te maken hadden met om op dit plein te komen. En dat de politie dat niet toestond, mag dat vandaag wel. Want er is een vergunning afgegeven om hier met z'n allen te gaan staan. Zo. Van het dak weer naar beneden. Trapje af, dankjewel. Handje en de bus uit. Tussen de duizenden, duizenden, duizenden mensen hebben we een hele fijne muziekinstallatie. Zes mensen die met elkaar aan het dansen zijn. Hand in hand, groen fluitje in de mond, blije mensen. Op zijn zondag best gekleed. Verslaggever Joris van de Kerkhof. Gaan we door naar Istanbul of niet? Want dan hopen we contact te hebben met correspondent Bram Vermeulen. Dat is er helaas niet, dan misschien wellicht zometeen Gaan we verder met asielzoekers. Vorig jaar hebben namelijk opnieuw minder mensen asiel aangevraagd in Nederland. Dat meldt het CBS. Het aantal aanvragen daalt al een paar jaar. In 2012 vroegen 9700 mensen voor de eerste keer asiel aan. Een jaar eerder waren dat er nog 11.500. De samenstelling van de groep asielzoekers verandert, zegt het CBS. In 2012 zien we vooral uh, uh, ook minder uh, asielzoekers uit Somalië. En wat opvallend is en ook wel begrijpelijk, asielzoekers uit Syrië zijn stijgend. Dat is duidelijk te koppelen aan de burgeroorlog. En de meeste asielzoekers die kwamen vorig jaar uit Irak. Staatssecretaris Kleinsma laat onderzoeken hoe gemeenten omgaan met de tegenprestatie die mensen in de bijstand moeten leveren. VVD-kamerlid Potters zei in een debat dat er volgens hem sprake is van willekeur. Gemeenten als Rotterdam en Enschede verplichten mensen met een bijstandsuitkering om bijvoorbeeld koffie te schenken in een bejaardentehuis of klaar over te zijn. Maar er zouden ook gemeenten zijn waar dat niet of nauwelijks gebeurt. Kleinsma reageerde op de suggestie dat er sprake is van willekeur. Ik vind het woord willekeur in deze context veel te heftig. Maar wat ik zo graag zou willen in de komende jaren... en dat is echt ook een zoektocht voor de gemeenten... en daar moeten wij in helpen... is dat de instrumenten die in die wetwerk- en bijstand zitten... om mensen weer terug te laten kunnen keren naar de arbeidsmarkt... dat die instrumenten gewoon zo, zo goed mogelijk geïmplementeerd kunnen worden. Kleinsma voegt eraan toe dat er gemeenten zijn die moeite hebben... om vorm te geven aan het nog prille fenomeen van de tegenprestatie. Gaan we even terug naar uh, Turkije. We hoorden net Ankara, Joris van der Kerkhof, het protest van de vakbonden. Maar dan naar Istanbul, want daar zit correspondent Bram Vermeulen. Bram, hoe is het in de rest van het land? Nou, hier in Istanbul is het vanochtend buitengewoon rustig, behalve dat uh, de vakbonden nu taxiem op het stromen zijn voor een volgende stakingsdag. Maar nou, We krijgen op dit moment berichten uit uh, de westelijke stad Izmir, een echte oppositiestad waar uh, tenminste 20 tot 25 twitteraars zouden zijn uh, opgepakt door de politie omdat ze zouden hebben aangezet tot het plegen van misdrijven. Met andere woorden, eh, zouden hebben opgeroepen tot protesten te, tegen de regering. En die mensen zijn dus opgepakt. En verder eh, zijn er berichten dat eh, de website van eh, de premier is gehackt door eh, Anonymous. Een, een hackersgroep die al eh, vanaf het eerste begin van, van deze protest aanwezig is geweest hier op taxi. Het ziet er dus niet uit dat er een einde komt aan de protesten voorlopig. Nee, eh, ho hoewel natuurlijk onduidelijk blijft eh, tot hoe lang dat door kan gaan. De demonstranten hebben een aantal eisen. Kijk, eh, wat je hoort, vooral s'avonds op straat, is eh, Erdogan treedt af, de regering treedt af. Maar als je echt bij de organisatoren rond gaat vragen, dan gaat men daar toch niet van uit. Wat ze echt willen is ten eerste dat het Taksim-project wordt gecanceld. Dus het verdwijnen van dat park voor, voor dat winkelcentrum. En dat het politiegeweld stopt. Nou daarvan is nog geen sprake gisteravond ging het hier in Istanbul met name rond Besiktas weer er hard aan toe. Het moet bij worden gezegd dat sommige demonstranten die provocatie ook wel opzoeken. En tegelijkertijd krijgen we juist uit Antakya bijvoorbeeld aan de grens met Syrië berichten dat de politie daar ontzettend hard optreedt. En daar is gisteren ook een dode gevallen. Correspondent Bram Vermeulen. Ook in het binnenland zijn de eerste gevolgen van de hoge stand van de Rijn... de Waal en de IJssel te merken. Campings in de buurt van Uiterwaarde hebben al maatregelen getroffen... maar nu moet in Arnhem ook het stadstrand dicht. Vanochtend nam de gemeente de beslissing dat het strand vandaag niet meer open mag. Jeroen de Jager in Arnhem. Daar gaat even iets mis. We zouden nu een instart krijgen van eh, Arnhem, van het stadstrand... maar dat is er momenteel niet. Gaan we door... Eh... Naar het volgende onderwerp. We hebben wel contact met Tim, want uh, dat is het hoogwater in uh, Duitsland. Want daar komt het natuurlijk allemaal vandaan. Hoogwater in delen van Duitsland en Tsjechië nog altijd. Uh, vooral het water van de Elbe vormt nu een probleem. Correspondent Tim de Wit reist op dit moment per trein van Praag naar Berlijn. Tim, hoe is de situatie bij jou op dit moment? Nou ja, ik ga inderdaad letterlijk met een trein door getroffen gebieden. Als ik rechts van me kijk, dan zie ik rivier de Moldau uh, behoorlijk overstroomd. Ik zie nog steeds huizen ver onder water staan. En ja, ik ga dus richting het noorden nu van Tsjechië naar bijvoorbeeld de industriestad Oesti. Daar zijn uh, gisteren nog duizenden mensen geëvacueerd. Daar heb je namelijk het punt dat de rivieren in Tsjechië... de Moldau en de Elbe samenkomen. En daar zou de situatie nog behoorlijk ernstig zijn. Nou goed, eens maar goed, even afwachten of de trein daar überhaupt doorheen kan. Of dat we straks omgeleid worden. Maar goed, verder, je zei het al. In Duitsland wordt momenteel nog met man en macht gewerkt... om bijvoorbeeld steden als Dreesden... Eh, proberen de schade daar zoveel mogelijk te beperken. Eh, Dresden heeft al een pijl van 8,27 meter bereikt. Het water daar. En dat is normaal gesproken 2 meter. Dus het gaat om gigantische waterstanden nog steeds. En ook in een stad als Halle... Daar zijn militairen nog uh, keihard aan het bouwen om de zanddijken te verstevigen. Want ook daar zijn de hoogste waterstanden in 400 jaar gemeten. En ja, eigenlijk alle dorpen en steden uh, in Duitsland langs de Elbe, ja, die zijn nog niet van het hoge water af. Je rijdt zelf dus per trein. Je zegt zelf ook al... Uh, waarschijnlijk worden we of misschien zometeen omgeleid. Uh, is dat op andere plekken ook zo met het openbaar vervoer? Heeft het openbaar vervoer er last van? Ja, alles heeft hier echt wel last van. Uh, ik was net dus op het station van Praag uh, vanmorgen. Daar zag je treinen vanuit het noorden van Tsjechië met drie, soms wel vier uur vertraging uh, binnenkomen. Maar goed, die rijden dus tenminste nog. Spannender is het met name op snelwegen. Die zijn in Tsjechië namelijk uh, ook behoorlijk uh, zwaar getroffen. En uh, rond steden waar dus uh, die onder zijn gelopen, zijn de snelwegen ook deels afgesloten. En ook in Duitsland worden nu uh, hoge barrières gebouwd om bijvoorbeeld de snelweg tussen Berlijn en München, de hele drukke snelweg de A9, open te houden. Daar, ook daar zijn militaire uh, zandbarrières uh, neer aan het zetten. Dus ja, nee, het is duidelijk dat de, de gevaren van het hoge water voorlopig nog niet uh, geweken zijn. Dankjewel, Tim Correspondent. Tim De Wit. En dan dus het binnenland van Nederland. De gevolgen van de hoge stand van de Rijn, de Waal en de IJssel... zijn daar te merken. Campings in de buurt van de uiterwaarden hebben al maatregelen getroffen. En nu dus dat stadstrand in Arnhem. Want dat is dicht. Vanochtend nam de gemeente de beslissing dat het strand niet meer open mag. Jeroen de Jager in Arnhem. Het water klotst hier over de lage Rijnkade. En uh, op sommige plekken komt het al tegen de wal aan... waar de hoge muur is, richting de Hoge Rijnkade. Kijk, het leert ons ook weer dat uh, het hebben van een rivier... in je stad uh, kracht en zwakte is. We genieten ervan. Margreet van Gastel, wethouder ruimtelijke ordening. Maar het brengt ook risico's met zich mee. En hier op die lage Rijnkade iets verderop ook een stadstrandje. Gisteravond was het heel gezellig voor, voor het eerst. Ja. Ja, ja, voor het eerst echt goed, ja, ja. Moet je nu weer dicht. Ja, dat zijn de consequenties, ja. Het is overmacht, hè. Heel veel kuub zand dat hier uh, is gestort over. Een gebied van een meter of 30 uh, bij 10. Een zwembad uh, dat erin is gebouwd, er staat nog geen water in. Palmbomen, parasols en een barretje dat er is neergezet. Het wordt vandaag al afgesloten. U ziet het aan het waterpeil. Ja. Het gaat nu snel. We uh, hopen dat het water net voor de zandzakken op gaat houden. Maar dat kun je natuurlijk nooit voorspellen. Dus in ieder geval wordt het strand afgesloten. Er mogen geen mensen meer. Een zonovergoten stadstrandje dat bedreigd wordt nu door die oprukkende rivier. Ja, dat is, uh, dat is heel uh, ja, voor ons ook een harde dobber. Willem Lutner van Café Roses dat het strand beheert. Maar ja, goed, de ondernemer die moet uh, investeren en die moet risico's willen lopen, Nou, dat lopen wij, dat willen we. Maar dit hadden wij niet verwacht. Nee. Is het eindelijk mooi weer, krijg je dit? Als we zoveel water het is voor het plaatje is het heel mooi dat het water hoog staat. Maar ja, als het te hoog wordt, dan wordt het voor de veiligheid, voor de, voor de, voor de mensen wordt het uh, stukken minder. De gasten die hier allemaal komen. Je ziet dan niet meer de afscheiding van de diepe rijn met de bovenkant. En dan, dan moet je echt stoppen. Klaar. En dat heb ik ook afgesproken met uh, Rijkswaterstaat en met uh, de havenmeesters. Want we, ja, en als het anders moet zijn, dan moeten zij er maar aangeven wat we moeten. Veiligheid boven alles. Sport. Over een klein uurtje beginnen de laatste kwartfinales op Roland Garros. In Parijs is stennenverslaggever Marcella Mesker. Marcella, iedereen gaat ervan uit dat Novak Djokovic en Rafael Nadal... zich gaan plaatsen voor de halve finale. Terecht... Ja, zij zijn natuurlijk de grote favorieten, dat zeker. Maar ik ben toch wel benieuwd hoe die Zwitser Stanislas Favrinka... die straks tegen Nadal speelt, hoe die het gaat doen. Want hij is absoluut in topvorm dit jaar... En hij heeft toch een soort van geheim wapen in de persoon, uh, zijn coach, Magnus Norman. En die Magnus Norman, die was de coach van Robin Söderling. De enige en laatste man die van Rafael Nadal wist te winnen hier op Roland Garros. Dus misschien heeft hij wel de Nadal-code gekraakt. En kan hij uh, Favrinka wat uh, meegeven op de baan? Djokovic, ja, de, de grote favoriet tegen de 35-jarige, ja. Tommy Haas. Uh, Djokovic uh, legt wel heel veel druk op zichzelf... door voortdurend te zeggen in persconferenties... dit is het toernooi wat ik wil winnen. Hier ligt mijn missie. Hier ga ik voor het enige Grand Slam toernooi... wat ik nog niet in mijn prijzenkast uh, heb liggen. Dus uh, veel druk voor Djokovic. Maar uiteindelijk in een best-of-five... moet je hem toch ook wel de, de beste kansen geven. En dan de vrouwen? Wie gaan zich daar plaatsen, denk je? Nou, de nummers 2 en 3 van de wereld komen in actie. Maria Sharapova, ook nog de titelverdedigster. Maar zij speelt tegen een ervaren Servische, Jelena Jankovic. Die toch gaat proberen voor de vierde keer al hier de halve finale te halen. Dus niet zomaar een uh, speelster. Wel iemand die uh, misschien net wat power tekort komt tegen Maria Sharapova. Die zal profiteren van het warmere weer, de snellere baan. En ja, met die harde klappen waarschijnlijk Jankovic kan overpoweren. Victor, uh, Victoria Azarenka. Nummer drie van de wereld. Ja, zij speelt tegen een oude dubbelpartner. De Russin Maria Kirilenko. Die in eh, tien jaar tijd eh, haar eerste kwartfinale in Parijs speelt. Dus ook daar lijkt eh, Azarenka toch eh, de grote favoriete voor de winst. En het halen van haar eerste halve finale. Mars. Parijs. In Parijs. Pardon, Marcella Mescher, dankjewel. We gaan naar de hoofdpunten. Koffieshops moeten schade door wietpas vergoed krijgen. Ook afgelopen jaar minder asielzoekers in Nederland. En overlast door hoogwater langs de Elbe in Duitsland en Tsjechië. Tot over het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van lunch.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 Het Epilepsiefonds financiert onderzoek en steunt mensen met epilepsie. Geef deze week aan de collectant. Dank u wel, Astrid Joosten. Meer dan 8000 deelnemers beklimmen de Albuès. Met maar één doel: geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. Volg ze bij de Nederlandse Publieke Omroep. Luister morgen naar Radio 2. En kijk de uitzendingen op Nederland 1 en Best24.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 Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl. Dit is Radio 1 En CRV Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Gemeenten schieten door in hun streven om van bijstandsgerechtigden... een tegenprestatie te vragen, zegt vakbond FNV. Daarover gaat het zometeen in de werklunch. Dan is er in de praktijk onze reportageserie. Die gaat dit keer over de thuiszorg. Een nieuw initiatief is om Oost-Europese au pairs bij mensen te laten inwonen. Volgens cliënt Hassar is het fijn om deze mensen in huis te hebben. Ik merk echt wel dat hun gewoon gewend zijn om te zorgen voor hun uh, opa's, oma's... Uh, in ieder geval zieke mensen. En de, dat hun wel erg de hart hebben van... er moet gezorgd worden voor die persoon. Half twee is .nl. De stelling dan, het is goed dat gedetineerden... buiten de gevangenis kunnen werken. Um, je zou het zo niet denken, maar het schijnt echt een bezuinigingsplan te zijn. En het komt van de gevangenisdirecteuren, die er dus dagelijks mee te maken hebben. Het is een alternatief plan voor wat Fred Teven wilde, staatssecretaris. En de vraag is nu: bent u het ermee eens of mee oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Doosjes lijmen, wasknijpers in elkaar zetten, sneeuwschuiven, koffie schenken. Het kabinet vraagt van bijstandsgerechtigden een tegenprestatie voor hun uitkering. En het doel is natuurlijk mensen uit de bijstand halen en aan hun baan te helpen. Maar hier en daar lijken gemeenten door te schieten in de uitvoering van deze maatregel. Vandaag wordt er over dit complexe onderwerp gedebatteerd in Den Haag. Vakbond FNV biedt daar ook een zwart boek aan. Want er gaat toch heel veel mis, zegt de vakbond. En ik praat erover met ervaringsdeskundige Geer en Greetje. Want op Facebook hielden zij een dagboek bij. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, jullie werken allebei met behoud van uitkering. Nu voor een vriend, geloof ik, hè, die een eigen bedrijf heeft. Daar zijn jullie zo aan het werk. Maar daarvoor moest je werken in een grote hal. Wat moesten jullie daar doen? Uh, voornamelijk bestond het werk uit uh, washandjesvouwen en uh, dozen met uh, delirant uh, vullen. En bij de intake was, het, uh, was eigenlijk op het moment dat je een intake krijgt... Hè, er wordt gelijk gezegd dat je gelijk aan het werk moet. Er wordt wel een klein gesprek geregeld met een werkcoach. Er wordt niet gevraagd wat je interesses zijn, helemaal niet. Je moet eerst even vier weken gaan werken, met behoud van de uitkering dus. Op en, dan, de en dan moet je dus dit soort dingen doen? Dan moet je dit soort dingen doen. ja. Greetje, en dit sluit denk ik niet aan bij wat jullie uh, als achtergrond hebben... Dat sluit zeker niet aan bij wat we als achtergrond hebben, zoals zoveel met ons. Die die vier weken fase eerst in moeten gaan met dit werk. Uh, daar wordt niet naar gekeken wat je werkervaring in het verleden is. Er wordt gewoon vanuit gegaan dat iedereen die instroomt vanuit die uh, aanvraag van die WWB uh, eerst weer arbeidsritme op moet doen. Ja. Terwijl er natuurlijk ook vele mensen zijn die volop in arbeidsritmes nog zitten. Kun je zeggen waardoor... wat jij deed voor die tijd? Uh, ik uh, ben cliëntadviseur geweest bij een bank. Daarna heb ik tien jaar gewerkt voor een landelijke organisatie. Zowel bestuurlijk als in uh, organisatorische delen. Uh -huh. uh, vervolgens heb ik uh, uh, als uh, bedrijfsleider gewerkt... in een beddenspeciaalzaak in het midden- en hogere segment. Ja, dus altijd altijd wel gewerkt, allerlei dingen gedaan. En Geer, jij? Ik heb al uh, 15 jaar internationaal transport heb ik gereden. daarna als buschauffeur te werk geweest bij de HTM in Den Haag. En hier in Friesland bij Connection. Helaas door, door ziekte. Ben ik ziek uit dienst gegaan. Daarna in de beweging gekomen. En uh, ja, de laatste werkervaring is: de washandjes vouwen. Ja, ja. Eh, goed. Nou, dus dat, dat werk, ja, dat, daar word je niet, niet heel vrolijk van. Want dat is uh, heel simpel als je dat allemaal zo hoort. Hoe, hoe werden jullie daar behandeld? Nou, niet goed, want er wordt constant gedreigd met gele en rode kaarten. Dat is verzonden waarschijnlijk door een scheidsrechter die met prepensioen is. Dat kan niet anders. Of ook in de WWE's <laughs> terechtgekomen. terechtgekomen. <laughs> uh, oh, waarschijnlijk wel, ja. Nee, maar wij hebben dus contacten gehad daar met uh, mede-dwangarbeiders, mede zo noemen wij dat maar. Dwangarbeiders, zeg je Ja, wij, wij, wij noemen het inderdaad gewoon pure dwangarbeid wat daar gebeurt. Want je wordt dadelijk, als je dus vier weken hebt gewerkt... dan wordt de diagnose gesteld. Hoe dus zullen we dat doen met het vouwen van washands is, is ons een heel groot raadsel. Maar dat schijnt dus te kunnen. En daarna kan je dus geplaatst worden bij een werkgever... met behoud van in drie maanden. Met eventueel een verlenging van drie maanden. En als die werkgever dan zegt... nou, bedankt voor de goedkope uren dat je van mij gewerkt hebt. Ja. Dan word je weer teruggestuurd naar Pastil... en dan gaan ze waarschijnlijk iets anders proberen met je. Ja. Ja. Het is pure arbeidsverdringing, want het werk wat daar gedaan wordt kan ook gedaan worden gewoon met een minimumloon. Ja, want dat is ook wat de FNV natuurlijk in dat rapport zegt. Hè? Vanmiddag uh, te veel uh, gewone banen worden op deze manier eigenlijk bezet gehouden. Um, nog even, Greetje. Ik hoorde net, uh, ik dacht, Ge Geer zegt iets over een jobcoach. Heb je daar dan uh, niks aan? Helpt hij dan niet om, om een echte baan te vinden? Nou, bij de voorlichting, uh, dus bij de allereerste dag... wordt er gezegd dat je gewoon eerst vier weken in die hal moet werken. Uh, daarna komt... Na vier weken dan die jobcoach eigenlijk pas goed in beeld, dan mag je er een gesprek mee. En als jij heel goed je best doet, mag het misschien iets eerder dan die vier weken. Ja. En, maar dat en, is de regel. En, en Voor wat, iedereen. En, en wat moet er nou volgens jullie gebeuren om het allemaal uh, beter te maken dan? Nou, ten eerste moeten ze even kijken, want ze lopen allemaal zo goed te roepen bij pastiel. Ook we proberen maatwerk te verzorgen. Nou, maatwerk bestaat daar niet, want er wordt helemaal geen gehouden met wat jij wil. Waar jouw interesses liggen, waar je talenten liggen. Er wordt geen mee meegehouden. Of je nou arts bent. Ja, of je hebt als hovenier gewerkt. Je gaat allemaal washandjes vouwen. Er wordt verder helemaal niet gekeken naar je achtergrond. En dat is geen maatwerk. Nee. Dus daar moet in ieder geval wat aan uh, gebeuren. Uh, nou is er vanmiddag een protest in Den Haag. Uh, jullie gaan daar niet heen. Waarom eigenlijk niet? Nou, de financiële omstandigheden waarin wij zitten... we zitten nog steeds wachten op het definitief besluit van de, van de bijstand. We, dan krijg je een voorschot. Dan mag je blij zijn dat je een brood kan halen. Dus wij konden op geen enkele manier in Den Haag komen, helaas. Want we hadden daar graag gestaan voor de Tweede Kamer. Ja, ja. Nee, komen... want wat, wat ook het geval is, dat wanneer je in dit traject komt... Uh, dat vaak je uitkering nog niet is toegekend. Uh, je vraagt hem aan en meteen eigenlijk dezelfde week heb je de... Uh, brieven in je bus liggen... dat je in die hal moet gaan werken... voor Empathèque of Pastiel. Uh, en uh, u weet dat er een grote toestroom is... met betrekking tot aanvragen WWB. Dus mensen moeten doorgaans uh, acht weken of langer wachten... voordat uh, duidelijk is of zij wel een uitkering krijgen. Al die tijd moeten ze dus al gewoon aan het werk gaan... Ja. Uh, als hun uitkering niet wordt toegekend, is het zelfs zo dat ze daar ook geen enkele vergoeding voor krijgen. Nee, nee. Goed, uh, nou, jullie zijn in ieder geval op deze manier naar buiten getreden... om eens een inkijkje te geven in wat er dan uh, precies uh, gebeurt. Dank daarvoor, uh, Geer en Greetje. Ik praat nog even door met uh, PvdA-burgemeester Jan Hamming van Heusden. Hij is ook voorzitter van de VNG-commissie Werk en Inkomen... VNG is de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ja, meneer Hamming, uh, u hebt dit verhaal gehoord. Hoort u dit soort verhalen vaker? Ja, je hoort het wel vaker. En, uh, natuurlijk moeten wij uh, ook goed kijken naar uh, hoe we toch beter maatwerk kunnen leveren. Aan de andere kant zeggen wij ook, van tegenover een, uh, een uitkering mag ook een tegenprestatie staan. Het is ook goed om mensen zo snel mogelijk weer in het een of andere manier van activiteit te krijgen... Om ook mensen... Actief te krijgen en ook uh, daarmee dat de wat meer nodig heeft, straks weer uh, niet te laten verliezen. Ja, maar deze mensen zijn, die hebben beschreven wat voor werk zij moeten doen. Er wordt dan blijkbaar gekeken hoe jij je washandje opvouwt, of je dan uh, op die manier wordt dan bepaald hoe je hoe je dan eventueel verder kan naar een echte baan weer, worden, kan worden geleid. Dat lijkt mij heel, uh, dat lijkt me heel lastig. Nou ja, ik vind uh, met deze mensen dat je moet kijken naar talenten van mensen en ook naar wat uh, de maatwerk leveren. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat, maar dat gebeurt als... nu dus niet in de praktijk. Nee, maar aan de andere kant kan het wel zo zijn dat je dus uh, op de korte termijn zegt... ...van eerst gaan mensen gewoon beginnen en zorgen dat dat ritme er blijft. En mensen doen ook maatschappelijk nuttig werk. En daar staat, uh, daar, daar staat een uitkering tegenover. Uh, en, maar wel, zorg we wel dat je met, op maat ook mensen laat doorstromen... ...naar iets waar ze ook hun talent in kwijt kunnen. Ja. Uh, Zij zeggen ook dat... Ook, uh, dus... Het recht op werk is belangrijker dan het recht op bijstand. En ik denk dat we eigenlijk toch moeten proberen... ...om iedereen weer actief te krijgen in onze gemeenschap. En uh, we moeten zorgen dat mensen erbij horen en meedoen. En dat is denk ik belangrijker dan alleen maar zitten wachten op iets wat voorbij komt Waar ze zeggen, dat voel ik me helemaal bij thuis. Het kan ook een opstap zijn, even iets doen wat je niet leuk vindt. Ik heb het zelf ook vaak gedaan, lastig hoogwerk in fabrieken. En uiteindelijk leidt dat wel tot actief betrokken zijn op een plek waar je je thuis hoort. Ja. Er zijn nu voorwaarden aangesteld aan, gesteld, hè, aan die, die tegenprestatie. Toch gaat dat kennelijk in veel gemeenten mis. De FNV heeft een, een zwartboek samengesteld. Hoe kan dat, denkt u? Nou ja, kijk, wij zijn ook nog aan het leren. Dus uh, ik bepaal echt niet alle fouten goed. Uh, wij maken uh, bij gemeentes worden daar best fouten gemaakt. Het is ook goed dat het wordt aangekaart. Daar kunnen we ook beter werk mee leveren. En van de, ik denk dat we ook lessen moeten trekken uit, uh, uit uh, de dingen die nu fout gaan. En dat heeft ook te maken met dat die wetgeving daar ook nog niet helemaal duidelijk in is. Dus die, uh, die is vrij open uh, neergelegd. Dus gemeenten zijn ook een beetje aan het zoeken hoe we dit op een goede manier kunnen invullen. Het mij hebben bij mij betreft wel staan tegenover een uitkering mag je best verwachten dat mensen ook uh, op de een of andere manier... betrokken zijn in onze gemeenschap. Ja, maar goed, in dat, in dat zwartboek van de FNV overigens wordt het vanmiddag gepresenteerd... dus dan weten we precies wat erin staat. Maar da daar staat geloof ik dan ook in dat, dat er nu uh, op deze manier banen worden bezet... die eigenlijk door iemand anders zouden kunnen worden gedaan. Nou ja, als dat zo is moeten we daar scherp naar kijken. Uh, dat, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het, het zou een, een, een maatschappelijke participatie zou moeten leiden tot, uh, tot, uh, tot werk... wat eigenlijk niet gedaan wordt op dit moment. En er gedreng is van werkzaamheden die door de markt kunnen worden opgepakt. Dan moeten we daar ook scherp naar kijken. En ik denk ook met de lessen die hier worden geplaatst in het zwaarboek... dat wij ons voordeel kunnen doen. Dus ik zou het ook zo als gemeentes en ook als v VNG willen oppakken. Ja, eh, Want ja, als we het zo een beetje... We zitten nog steeds niet aan het eind van de crisis. Dus de kans dat er nog steeds meer mensen bijkomen in die, in die bijstand en in die uitkeringen... is natuurlijk uh, groot. En, en daar moet dus ook dan steeds uh, een tegenprestatie voor worden gezocht. Ja, het is ook belangrijk, want we moeten toch uitgaan van mensen dat mensen uh, op de een of andere manier actief blijven. Het slechtste wat kan gebeuren, is dat mensen inactief worden en uh, daarmee ook uh, vaak in de ellende geraakt. Dus uh, laten we alsjeblieft zorgen dat we op maat uh, en ook goed kijken naar de mensen die het aangaat, uh, met hun talenten toch kunnen blijven benutten voor uh, onze samenleving. Dat is goed voor die mensen, maar is ook goed voor de samenleving. Ja, u, u verdedigt het plan nog steeds. Uh, want ja, Den Haag heeft dit allemaal bedacht en jullie als gemeente moeten het allemaal uitvoeren. Ja, nou ja, goed. En, en dan, dan leer je ook van fouten die je maakt. Uh, vanochtend zei Fiesekumé Lodewijk, als je, als je leert fietsen, dan, dan ga je ook een keer, uh, ga je een keer om. Maar daar leer je dan wel van. Dus, en dat zie je bij deze uitvoering van deze wet ook zo. Ja, dat we echt wat goede lessen kunnen trekken en beter werk nog kunnen leveren dan we het om te doen. In het belang van de mens. Fijn dat u even aan de telefoon kwam. Uh, Jan Hamming, hij is burgemeester dus van Heusden, voorzitter van de VNG-commissie Werk en Inkomen. In de praktijk... De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week is dat de Ingrid Konings neemt een kijkje in de wereld van de thuiszorg. Door de geplande bezuinigingen komen vele duizenden werknemers zonder baan te zitten. Toch blijft de vraag naar zorg stijgen en het aantal ouderen zal de komende jaren alleen maar toenemen. De stichting Home Care is een organisatie die inspringt op die behoeften. Het bedrijf zorgt voor goedkopere Oost-Europese pairs die een aantal maanden bij een klant gaan inwonen en dan voor ze zorgen in het buitenland. Is het al heel gebruikelijk, maar het staat hier nog in de kinderschoenen. We can go to make the summer clothes. Yeah, you want to see what you have got for this summer season? Oh yeah. And then maybe you can fold it for me. Oh, okay. De 27-jarige Hassar is al vanaf haar derde verlamd, vanaf haar nek tot aan haar tenen. Dit is de enige manier waardoor ze zelfstandig thuis kan wonen. Anders zou ze moeten wonen in een zorginstelling. Then we can put it back. And we can do later the trousers. Janna is nu jouw au pair. Uh, wat mag zij allemaal doen bij jou? Zij uh, zorgt dat ik in de rolstoel kom en verzorgd ben. En uh, voor de rest doet ze huishoudelijke dingen. En ontbijt zorgt ze ook dat ik uh, krijg. En, uh, nou ja, gezelschap houdt ze me ook. Ja, eigenlijk dat soort dingen, de dagelijkse dingetjes. Wat me soms wel lastig lijkt, is de communicatie. Hoe gaat dat met jullie? Ja, ik heb tot nu toe eigenlijk daar niet echt last van gehad. Omdat mijn Engels eigenlijk best wel, uh, nou ja, als ik het zelf, best wel goed is. En miscommunicaties? Ook wel eens. Ook hele rare dingen. Zoals? Dat was? Nou ja, dat je. Dat je iets wil eten en dan krijg je in één keer een boek, bijvoorbeeld. ja Dan snapt iemand je net even niet. Degene die de match tussen Hassar en Janna heeft gemaakt... is zorgmanager Hans van Hoof. Is er nou veel behoefte aan deze Oost-Europese au pairs? Ja, er is absoluut veel behoefte aan, aan deze au pairs. Uh, omdat het uh, betaalbare zorg is. Dus zij werken dus voor een uh, minimaal het minimumloon... En dat is uh, in Nederland uh, drie keer zo hoog, of soms vier keer zo hoog... dan in Polen of de Slovakije of de andere landen. En wat verdienen ze dan ongeveer per maand? Ze houden ongeveer 1200 euro net over. Dus het dus minimumloon is in Nederland uh, een kleine 1500 euro. Je onttrekt nu wel werkgelegenheid van mensen die in thuis thuiszorg werken. Uh, vind je dat niet erg? Klopt. Uh, wij krijgen heel veel sollicitaties via de internet. En mijn eerste vraag is dan ook aan mensen van... wil jij voor het minimumloon werken... Uh, waardoor het in ieder geval de, de zorg betaalbaar blijft. Wil je één, twee of drie maanden van huis? Nou, dan is vaak het antwoord al: nee, dat, uh, dat wil ik niet. Ik vraag aan Lilian Marijnissen, zij is uh, werkzaam bij de Advocabo en zij doet de cao onderhandelingen van de zorg. Wat zij vindt van deze nieuwe initiatieven. Um, ja, dan laat ik vooropstellen dat het natuurlijk uh, uh, voor iedereen heel fijn is, denk ik, als je met een bepaalde uh, vorm van zorg nog uh, thuis kunt blijven wonen. Volgens mij is dat heel belangrijk voor, uh, voor iedereen. Um, kijk, wij als vakbond vinden dat natuurlijk wel een beetje dubbel, omdat wij wel belangrijk vinden dat, uh, nou ja, medewerkers die dit werk doen, uh, ja, niet verdrongen worden, om het maar even zo te zeggen, door medewerkers uit het buitenland, die vervolgens tegen vele lagere tarieven, vele lagere lonen, uh, dit werk gaan doen. Ik bedoel, als we dat in de zorg gaan toestaan, dan moeten we het ook op de bouwplaats gaan toestaan en in de trams en weet ik veel wat. Ja, dan kunnen we eigenlijk onze cao's natuurlijk wel, uh, wel afschaffen. Kan ik voor jou een tv on for you? Yes, music on the radio. De motivatie van veel van deze hulpen is voornamelijk geld. Vind je dat niet lastig? Ja, dat vind ik lastig. Ja, dat is denk ik voor mij het meest nadeel. Dat je toch je bouwt toch wel iets op met die persoon. Heb je het gevoel? Ja, en die gaat uiteindelijk toch weg. The number one reason is money, but the second reason is also to meet the new people, to try to live with someone like Hajar. Maar Hassan, je hebt niet het gevoel dat het alleen maar voor het geld doet hier? Nee, absoluut niet. Nee. Want ik merk echt wel dat hun gewoon gewend zijn om te zorgen voor hun uh, opa's, oma's, uh, in ieder geval zieke mensen. En uh, dat ze hun wel heel erg de hart hebben van er moet gezorgd worden voor die persoon. Maar wat voor negatieve reacties krijg jij erop dat uh, Janna bij jou is? Van die opmerkingen gewoon van uh, taxichauffeurs bijvoorbeeld, die mij dan opkomen halen. Van uh, oh heb je weer een uh, goedkoop uh, meisje, weet je wel zo. Ja, dat slaat gewoon nergens op. Want. Uh, die meiden werken gewoon keihard en uh, met hart. En uh, dat we hun het voor het geld doen, wat, wat zou ons dat uit moeten maken? Zij doen het. Morgen meer, dan gaat Inger de Koning naar een informatiebijeenkomst... voor thuiszorgers die zich willen laten omscholen. Zometeen is het stand.nl. Het is goed dat gedetineerden buiten de gevangenis kunnen werken. Dat is de stelling. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Is nu het NOS Nationaal. Hier is Renate Evers. De voormalige hoofdredacteur van News of the World, Rebecca Brooks... ontkent dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan afluisterpraktijken. Journalisten van de tabloid luisterden jarenlang tientallen Britten af. Brooks staat terecht samen met vele anderen... voor een van de grootste afluisterschandalen uit de Britse mediageschiedenis.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 Staatssecretaris Kleinsma laat onderzoeken hoe gemeenten omgaan met de tegenprestatie die mensen in de bijstand moeten leveren. Er zijn berichten dat gemeenten daar heel verschillend mee omgaan. Kleinsma erkent dat sommige gemeenten niet goed weten hoe de tegenprestatie van bijstandsgerechtigden eruit moet zien. In Letland kan het 18e land met de euro worden. Volgens de Europese Centrale Bank voldoet het land aan alle criteria. De Europese Commissie zal Letland officieel toestemming geven voor de toetreding op 1 januari volgend jaar. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. Door gedetineerden buiten de baaiers aan het werk te zetten... willen de gevangenisdirecteuren bezuinigen. Dat is een alternatief voor de plannen van staatssecretaris Steven. Die wil 340 miljoen euro bezuinigen door 26 gevangenissen te sluiten. Door het sluiten van gevangenissen moeten meer mensen gestraft worden met een enkel band. Die hoeven dus ook niet meer achter de deur te zitten. Die kunnen gewoon thuis hun straffen uitzitten. Tenminste, dat is het plan van Teven. Er is veel kritiek op het voorstel van hem. Morgen debatteert de Tweede Kamer over die bezuinigingen. En er ligt dus nu een alternatief plan geopperd. Uh, de staatssecretaris zelf wil daar wel naar kijken, zegt Ik denk dat we nu gewoon uh, aan, aan het werk moeten. Dus die plannen gaan we serieus doorrekenen, wat ik al zei. Want ik heb mensen uitgenodigd tot het maken van plannen. Dus dan moet je er ook serieus mee omgaan. Daar gaan we donderdag over debatteren. En dan moeten de spijkers met koppen worden geslagen daarna. Ik praat erover door met Harry Versteeg. Hij is voorzitter van de Vereniging van Gevangenisdirecteuren... en zelf directeur van de penitentiaire instelling Utrecht. Gevangenis in Utrecht. Hartelijk welkom. En meneer okay. Versteeg, u zit hier bij mij in de studio. Drie keuzes aan het begin. Kort antwoord ja of nee. En dan gaan we zo meteen uitgebreid doorpraten over de stelling. Hier komen die keuzes. Willem Holleder kan best papiertjes prikken. Nee. Nederland wordt veiliger dankzij dit plan. Ja. Dit plan helpt gedetineerden om terug te keren in de maatschappij. Ja. En dan de stelling. Het is goed dat gedetineerden buiten de gevangenis kunnen werken. En we zijn benieuwd wat u daarvan vindt. Bent u het eens of oneens? SMS staat naar 7070. 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. Dus 0800-1101. De website is er. www.stand.nl. En als u Twitter het eens of oneens doet, dan met hekje standpunt. Goed dat gedetineerden buiten de gevangenis kunnen werken. Ja, het komt uit uw eigen koken, dus het zou raar zijn... als u nou zou zeggen, ik ben het daarmee oneens. Ja, daar heeft u gelijk in. Nee, maar er zit wel degelijk een, een filosofie achter. Uh, de bezuinigingstaakstelling die voor de justitiële inrichtingen is bedacht... 340 miljoen euro, is immens. Uh, er is een plan gemaakt door de staatssecretaris... waar veel kritiek op is gekomen. Met name op het onderdeel elektronische detentie. Uh, ook bij de gevangenisdirecteuren is dit niet goed gevallen. Uh, als je kritiek hebt, hebben ze mij altijd geleerd, moet je, moet je nadenken over alternatieven. En uh, dat is ook de aanleiding geweest waarom wij met dit alternatieve masterplan, zo mm. hebben we genoemd, hè, balans in het Nederlandse gevangeniswezen, hebben we het maar als uh, titel gegeven. Uh, dat is de reden waarom wij met dit plan ja. naar buiten zijn gekomen. Eerst nog even naar het plan van Teven, want daar bent u het als gevangenisdirecteur dus niet mee eens. Want hij zegt, ik wil een aantal gevangenissen sluiten en dat kunnen we oplossen door uh, mensen uh, ja, thuis te laten zet, zitten met een uh, enkel band. Waarom is dat een slecht plan? Dat is niet zo'n heel goed plan. En er is natuurlijk de afgelopen week al ongelooflijk veel over gezegd en geschreven. Maar er zijn eigenlijk twee kernpunten. Uh, het zit hem vooral in de beleving van de burger, hè, de maatschappelijke genoegdoening. Uh, mensen vinden het onaanvaardbaar, het, het biertje op de bank, hè, wat steeds natuurlijk maar uh, voorbij komt. Maar mensen vinden het onaanvaardbaar dat mensen die uh, een straf moeten uitzitten dat thuis kunnen doen en daar tussen haakjes mm. redelijk van kunnen genieten. Goed, dat is één. Dat twee. is één. Het andere is dat uh, als je de elektronische de enkelband uh, hanteert... op basis van objectieve criteria en niet kijkt naar de persoon... dan kan het zomaar zijn dat er mensen in dat programma komen... die er eigenlijk niet thuis horen. Een van onze kritiekpunten was ook dat als je... Uh, contra-indicaties mag hanteren, dat het ook geen realistisch plan is, want dan haal je die volumes niet. Ja, ja daar bedoelt u mee te zeggen dat de enige detineerde die misschien hetzelfde heeft gedaan als de andere, uh, die ene is zeg maar rustig, de andere is agressief, ik noem De wat. andere kan uh, te kamp hebben met uh, verslavingsproblematiek, nou, uh, psychische nou. problematiek. Dus je moet naar de individuele gevallen kijken en dan zou je kunnen zeggen, nou het kan, maar uh, je kan niet zeggen, want die heeft drie maanden straf nog te gaan, daarbij doen we het al Precies. allemaal. Precies, Oké, okay, maar dan uw eigen plan, want uh, dan denk ik ook van ja, met zo'n dag als vandaag, uh, denk ik nou, laat die mensen wel lekker buiten staan, die, die hebben ook wel lol, denk ik dan. Ja. ja, wij kunnen als directeur natuurlijk niet het weer beïnvloeden. Dus uh, het, is, het is spijtig voor ons dat we zo'n plan presenteren... terwijl de zon hoog aan de hemel schijnt. Want misschien krijg je dat soort associaties. Maar dit plan heeft natuurlijk niks met weersomstandigheden nee. te maken. Dit plan heeft te maken met uh, dat gedetineerde en bijdrage leveren aan uh, de maatschappij. Ja. Moeten we, onze, we kennen het Amerikaanse beeld misschien wel. Vanuit films ja. he, van die mannen die, ja, die Ja, nou inderdaad, dan hebben ze nog zo'n kokel op hun enkel. Ja. Ja. Maar in die oranje pakken die langs de weg staan en daar uh, ja, schoffelen en uh, bomen bij te houden. Nou, dat oh, is, dat is, de uitwerking die u nu geeft, is, is niet uh, gelijk het idee waar we denken. Maar waar we dus wel aan denken, is dat mensen die wij geschikt achten om dit soort taken te verrichten, uh, dat die inderdaad in kleine groepjes onder toezicht buiten werkzaamheden uh, verrichten voor de gemeenschap. En hoe haalt dat dan de druk uit die gevangenissen weg? Dat, is ja, heel dat, dat ze er niet zijn. Ja, dat is heel simpel. Uh, op het moment dat je dus morgens mensen uitsluit, zoals we dat in ons jargon noemen... Uh, en die gaan onder begeleiding naar buiten... en die komen aan het einde van de dag terug... dan hebben we dus op die afdeling geen mensen nodig. Nou, Als je dat op dit soort aantallen doorrekent, kom je op enorme volumes... En wij boeken ook een besparing van 93 miljoen euro in als gevolg ja. van deze werkwijze. Maar daarvan geldt dan toch ook nog steeds dat uh, dezelfde twee gedetineerden die, het, die hetzelfde hebben gedaan en voor hetzelfde akkefietje, ik noem wat drie maanden zitten, uh, dat de een daar wel mee om kan gaan en de ander toch niet. Ja, klopt. Alleen wij gaan er vanuit dat de volumes uh, voldoende groot zijn om door middel van een goede selectie toch de mensen eruit te halen die dit kunnen doen. Ja. En dat heeft dan vooral te maken met, met een, een diagnostisch instrument wat we daarvoor inzetten. Waarbij we vooral kijken naar wat ik al aangaf: contra-indicaties. Waarom kan iemand niet in zo'n programma. We nemen geen risico. op het moment dat we maar half het gevoel hebben dat kan niet, doen we het niet. Wij hebben hier overigens veel ervaring mee. Hè? Dan gaan mensen in, in het laatste gedeelte van hun straf, gaan mensen ook met verlof naar buiten. Onbegeleid overigens. En dat doen we op basis van een, een uh, multidisciplinaire diagnose die we stellen. En op basis daarvan zeggen we, dat, uh, dat is haalbaar, dat is ja, acceptabel. Ja, daartegenover staan natuurlijk de verhalen van, van TBS'ers waar het dan wel eens misgaat. Uh, die dan ja. wel, wel, wel onder begeleiding, maar dan toch, uh, toch weten uh, ja, toch weer rotzooi te schoppen, zeg maar? Ja, het, dat is een lastige, want. Nou zeg, de TBS-discussie, die vind ik altijd wat ingewikkeld, omdat de, de incidenten enorm worden uitvergroot. En op het moment dat je de discussie wat genuanceerder voert en zegt: Goh, over hoeveel uh, procentueel, over hoeveel gevallen dat gaat het heel dan vaak op, goed eigenlijk? Precies, eigenlijk het aantal verlofbewegingen dat gaat ongelooflijk uh, goed. Ja. En af en toe is er een incident. Ja. Dan even weer terug naar uw plan. Uh, u zegt: uh, mensen moeten dan naar buiten. Um, dat, dat, dat haalt de druk uit de gevangenis weg. Dus dan zou je overdag met minder personeel toe kunnen. Ja, klopt. Ja. Um, maar die mensen moeten toch daar, als ze buiten zijn, ook bewaakt worden? Ja, alleen denken we dan aan andere personele ratio's. Hè? Dus, dus niet dezelfde toezicht uh, aantallen als in de inrichting. En uh, het moet natuurlijk wel zo zijn... dat de mensen die in het programma geplaatst worden... heel goed van tevoren weten... dat op het moment dat je je op wat voor manier dan ook misdraagt... of niet aan de condities houdt... dan ga je terug naar de gesloten setting. Zou het vrijwillig moeten zijn eigenlijk... Uh, we gaan, uh, het idee wat we nu hebben is dat, dat we mensen niet dwingen, maar onze inschatting is dat mensen veel liever dit doen dan in een gesloten inrichting zitten. Ja, ja dat lijkt me ook. En het uh, is ook gekoppeld aan dat twee op één cel. Hè? Ja, daar zit ook een uh, vernieuwend element. Uh, in het plan van de staatssecretaris, daar wordt voorgesteld het intensiveren van meer personeelgebruik, zoals dat zo mooi in ons jargon, uh, jargon heet. Maar het heeft gewoon te maken met meer mensen op één cel zetten, het aantal uitbreiden. Uh, daar kleven nogal wat bezwaren aan als je dat doet... op de manier zoals de staatssecretaris het voorstelt. Dan zitten mensen langdurig met z'n tweeën achter een deur... en uh, op iets meer dan tien vierkante meter. En Elkaar je... te vervelen. Uh... Elkaar te vervelen. Je hoeft geen groot gedragswetenschapper te zijn... om dat, uh, te snappen dat dat leidt tot spanningen. In ons model zeggen we nou... die 2000 mensen die wij bedenken voor dit programma... daar hoeven we maar 1000 zelf voor te hebben. Want die zetten we dubbel... En al die argumenten die eigenlijk van toepassing waren in die andere variant... zijn hier weg, want je slaapt alleen maar met z'n tweeën op een cel. Ja, de, je hebt gewoon minder uren daar uh, samen... dus dan ja. is de kans op gedoe ook uh, minder groot. Lijkt me wel. Ja, en in het weekend? In het weekend, dezelfde situatie. En in het plan schrijven ook dat een werkweek... hoeft niet per se vijf dagen te zijn. Dat kunnen er ook zeven zijn. Dan kan he? gewoon in het weekend ook werken. Ja. ja. Wat voor werk zouden ze moeten doen? Nou ja, wat wij natuurlijk zien is dat net zo goed als dat er bij de Rijksoverheid wordt bezuinigd... en natuurlijk ook bij onze dienst zien we natuurlijk ook dat gemeenten worden geconfronteerd met forse bezuinigingstaakstellingen. En uh, ja, je zou eraan kunnen denken dat de taken die nu niet meer door de gemeente worden uitbesteed... Uh, dat wij die overnemen en uh, misschien om daar al een toevoeging aan te doen... Uh, ik heb begrepen dat na de presentatie van het plan gisteravond... heel veel mensen het idee hebben, gehoord nou gaan die gedetineerde baantjes van ja, ons afnemen. Dat is een reactie bij ons. Ja, ik ja, ja, kan het me voorstellen, uh, maar dat is zeker niet de bedoeling. Uh, het gaat natuurlijk om de taken die de gemeente gewoon niet meer kan betalen. En dan heb je het over, nou ja, of je nou hebt over uh, onderhoud aan gebouwen of terreinen. Maar het zijn de klussen die uh, anders blijven liggen. Meneer of mevrouw Den Hollander schrijft inderdaad op onze website... volgens mij zijn er intussen 650.000 werkzoekenden... om dan mensen uit de gevangenis te halen en ze het werk laten doen. Lijkt mij overdreven en nog gevaarlijk ook. Ja, nou ja, ik denk dat ik... Ik ben het niet met haar eens. Uh, uh, wij, wij pakken niet de banen af, zeg maar... voor mensen die nu op dit moment werkeloos zijn. Uh, want dan zou het zo zijn dat degene die opteert voor dit werk... die moet ik er dan wel bij zeggen dat hij daar een beloning voor krijgt... van 14 euro per week, want dat is wat we een gedetineerde betalen... Dus ik weet niet of die dat een aantrekkelijke gedachte de vindt. is. De verdienst is hetzelfde als je nu ook in de gevangenis kan ja. Ook werken. Ja, Werk je je dat is wel een voorstellen. En ik zou me kunnen voorstellen als je. Dit is voor een halve, dit, dit is vier dagdelen, hè, betalen we dit voor. Ik zou me kunnen voorstellen dat je dat naar rato wat verhoogt. Maar je hebt het nog steeds over hele lage bedragen. En uh, dus uh, dat, dat is in ieder geval uh, niet echt een vergelijking. Um, Astrid, uh, Astrid V, is dit, die reageert ook eigenlijk op dezelfde manier als die meneer of mevrouw Den Hollander. En uh, zegt ook nog van, uh, ja, je kan dus beter een strafblad hebben als je werk wil uh, zoeken. Maar goed, u zegt eigenlijk dat is niet waar. Want het werk is nu iets wat niet gedaan wordt. Precies. En het wordt uh, nou ja, uh, niet heel ruim betaald. Ja, en, en als ik een hele flauwe opmerking mag maken, als die mevrouw voor 14 euro per week wil werken, dan dan moet ze ergens een ruit in gooien, dan wordt ze bij ons uh, gedetineerd. Maar, Nee, dat is flauw. <laughs> ja. <laughs> um, ja, reclassering Nederland hebben we nog even gebeld. He, ze hebben geleid ieder jaar 30.000 mensen met een taakstraf. Uh, 3600 daarvan nemen vroegtijdig de benen. U hebt het over 2000 nu in dit hele plan? Ja. Ja, uh, ik denk toch dat er een wezenlijk verschil zit. Uh, de mensen die een taakstraf opgelegd krijgen komen dan niet via een, een instrument wat heel goed uh, uh, diagnosticeert... of die mensen geschikt zijn om dat werk te doen. Dat is één. En twee, de mensen die de benen nemen... hebben in ieder geval niet als stok achter de deur... dat ze terug moeten naar een gesloten setting. Nee. Nog even over die taakstraf. Want je ziet nu ook af en toe, zeker na de jaarwisseling... zie je jongeren dan weer uh, papiertjes prikken en zo. Ja. Uh, ja. Straks zouden dus die gedetineerden dat ook doen. Dan is het bijna dat onderscheid er niet meer. Ik bedoel, Dat is echt een taakstrafje. Even om te laten zien van, we hebben je in de gaten. Uh, hier gaat het toch over mensen die in ieder geval... een bepaalde tijd veroordeeld zijn. Zou je dat onderscheid graag aangebracht willen zien? Ik, ik denk dat dat toch wel handig is. Ook voor het besef van die, van die gedetineerden. Ja, ik, ik heb daar niet uh, zo'n uitsproken mening over. Kijk, je... Uh, laat ik zo zeggen, voor mij zouden deze mensen niet herkenbaar uh, hè, het stigmatiseren. heb je het dan over? Hè. Ik, ik heb niet een beeld erbij van een hersje eraan uh, met er op de achterkant. Ik ben gedetineerde. Uh, ja. Dat, dat dus is eigenlijk niet... het Amerikaanse voorbeeld. Wil u hier in ieder geval niet van? Nee, volgen, nee dat, dat voegt ook niks toe. Dat voegt ook niks toe. Nee. Um, hoe de, zijn de gevangenen eigenlijk hierin in betrokken in dit plan? Wat vinden jullie ervan? Nee, we hebben gedetineerden hier niet bevraagd op dit onderwerp. Maar we hebben natuurlijk wel een royale ervaring met mensen in wat wij noemen zeer beperkte. Uh, beveiligde inrichtingen, die eigenlijk volgens dit model... maar dan heel kleinschalig uh, ook naar buiten gaan. Dat zijn mensen die overigens een baan hebben buiten, een echte betaalde baan. Uh, maar op basis van die ervaringen weten we dat mensen dit echt wel prefereren... boven, boven een verblijvende in gesloten inrichting. Ja. En, en voor de goede orde, want dat was een van de grappige keuzes aan het begin... Willem Holleder, die zou hier helemaal niet voor in aanmerking komen. Nou, ik gaf u aan dat bij de, de, de, de triage, hè, zou je het kunnen noemen... Bij, voor uh, welke mensen komen in aanmerking voor het systeem... Uh, heb je natuurlijk ook dingen als maatschappelijke onrust. En ja, Willem Holleder is een mooi voorbeeld van iemand die, denk ik, nee. daarin past. En dan nog even het geld, want Teven zal zeggen... ja, leuk plan, maar uh, wat levert dat nou helemaal op? Uh, kom ik daarmee aan mijn bezuinigingen? Want dat is een opdracht die hij zichzelf natuurlijk gesteld heeft. Ja, nou, uh, ik kan er heel kort over zijn. We hebben een financiële paragraaf uh, bijgevoegd bij ons plan en zeer realistisch doorgerekend wat deze werkwijze op kan leveren. En wij komen aan dezelfde bezuinigingstaakstelling als de staatssecretaris. Dat is die 340 miljoen. 340 miljoen, daarbij gebiedt de eerlijkheid wel te zeggen... dat we een aantal onderdelen van de justitiële inrichtingen... ongemoeid hebben gelaten. Daar hebben we gewoon nog niet naar gekeken. Ja, goed. Nou, we gaan kijken wat, wat de mensen vinden. Maar het is ook belangrijk natuurlijk dat er een beetje draagvlak voor ja. is uh, in het land. Uh, u hebt uw verhaal gehouden en dat is duidelijk. Um, de stelling dus. Het is goed dat gedetineerden buiten de gevangenis kunnen werken. Um, bijna 800 mensen hebben tussen gestemd op onze site. 48% eens, 52% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, ik Kees. Ik ben het uh, niet helemaal eens met die stelling. En ik heb die uh, meneer die bij u zit een beetje ons in horen vertellen... Door het werk wat nu in de gevangenis gedaan wordt... is uh, onder andere heel erg concurreren met sociale werkplaatsen. Waardoor sociale werkplaatsen heel veel werk... Kees, ik gebruiken. onderbreek je even, want er is een spookrijder. Ja. Bent, u, bent u onderweg op de A28 Zwolle Amersfoort... dan komt u tussen Strandhorst en Nijkerk een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, bent u onderweg op de A28 Zwolle Amersfoort... dan komt u tussen Strandhorst en Nijkerk een spookrijder tegemoet. Door met Stand.nl. Het is goed dat gedetineerden buiten de gevangenis kunnen werken. Kees was zijn verhaal aan het afronden. Dat ben ik weer. Nee, de, de, de werk wat nu gedaan wordt is heel erg concreet. naar bijvoorbeeld sociale werkplaatsen. Er is heel veel werk weggehaald om het gevangenissen goedkoper kunnen werken. Want het is die gedetineerde kosten inderdaad niks. Ze werken inderdaad met een paar uurtjes, omdat het niet voldoende werk is. En als er geen werk is, krijgen ze toch geld als ze aangeven dat ze willen werken. Ten tweede heb ik het uh, idee van, uh, krijg ik dat ze, uh, uh, Amerikaans systeem, oranje je overalletjes, uh, uh, peniticiër inrichting over Amstel op je rug, en dan uh, met ketting aan elkaar gaan lopen. Ik vind het pure dwangarbeid. Mm -hmm. Ik heb een beter voorstel. Ik denk dat we meneer Fred Tever gewoon met papier prikken, maar eens een keer een platsoen moeten schoonmaken. Valt hij misschien ook nog wat af, ook met een dikke lijf van hem. Stop.nl, goedemiddag. Goedemiddag, gesprek met de heer Van Rest. Ik ben al de tachtig. Ik heb een heel eenvoudig idee. En nam vooral niet met een ketting en een streepjespak aan. Maar die mensen nuttig werk geven, en dat bedoel ik met nuttig, gezien hun straf, hebben ze een verschrikkelijk verkeersongeluk veroorzaakt. door schuld, dus of door drank, of door. ...te hard rijden of wat ook laat... ...die mensen eens hun straftijd meewerken bij een opruimbedrijf... ...dus dat ze die auto's onder het bloed zitten enzovoort... ...dat ze die moeten opruimen. U wilt het werk dan koppelen aan het vergrijp? Ja, en daardoor kunnen ze misschien een besef krijgen... ...hé, hey, wat heb ik gedaan? Misschien hebben ze dat al... ...maar dan zien ze dat heel veel... En nou, ik denk dat ze er minder en ja. Er zijn er meer ja. mensen die, dat noemen we gewoon do dood eenvoudige stadjes... en, en, en stadjesrovers doen, hè, ja. voor, uh, voor drugs... dat die bij, bij verenigingen te werk gezet worden... die oude bejaarden helpen met ja. tuin opruimen en dat soort dingen. Ik ga de, uh, het idee doorsluizen aan de Harifesteeg. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Die spookrijder, zou die op de vlucht zijn... Ik, ik weet het niet maar Laten we daarvoor al uh, hopen dat het allemaal goed komt. In ieder geval, even over de stelling. Um, ik neig naar nou niet eens. Ik vind het een creatief voorstel. Ik vind het een sympathiek voorstel. En de bezuinigingen van Teven zijn ook niet uh, het je van het. Maar ik vind dat ook haken en ogen aan zitten. Bijvoorbeeld dat gedetineerden ontsnappen. En dan krijg je allemaal rellen, net met TBS. Um, ze zullen wel gescreend worden. Die mensen die voor uh, werk buiten de gevangenis in aanmerking komen... maar goed juist op kun je zeggen, de, de meest gewieksten komen juist als een screening heen. Dus ik neig naar niet eens. Maar ik moet dan wel weer zeggen dat ik dat voorstel van de vorige spreker... ook wel weer erg nuttig vind. Dus ik ben een verwarring, meneer. Ja. Oké, okay. Nou, u, u mag nog even nadenken en dan uh, vanmiddag op de site misschien even stemmen. Stal.nl, goedemiddag. Met haar, maar aan. goedemiddag. Ja, ik hoor net voor mij twee mensen zeggen wat ik eigenlijk ook denk, maar je hebt namelijk gevangenen met een, met een criminele instelling en mensen die eenmalig door een ernstig vergrijp of anderzijds door een... Emotioneel conflict, een uh, daden begaan en dan daarvoor gestraft worden. Dus dat is een heel andere categorie mensen. Dus dat, dat werd, werd dus ook al aan de orde gesteld. Die kun je, je kunt dus niet een eenheidsworst een, een een creëren nee. en zeggen van jullie gaan met z'n allen dit of dat doen. Dat, dat, dat gaf die directeur ook al aan. Maar dat is met die enkelband natuurlijk ook, wat Teven nu zelf uh, voorstelt. Ja, precies. Dat, daarom vind ik dat ook een onzinnig voorstel. Dat, dat vind ik geen straf, inderdaad. Dat zei die directeur die bij u zit ook al. Dat, terecht, ik vind dat geen straf. Maar dat je die mensen nuttig werk laat doen, dat vind ik een uitstekend idee. Want het het is geestdolend voor een hele vooral met goedwillende gevangenen. Ja, je hebt gevangenis uit, wat zou ik zeggen, gevangenis... Uh... Rechts, uh, rechts, Dan nou, nou ga ik even in de war. Je hebt rechts uh, bijstands ja. uit en uitkeringstrijkers, die komen straks ook tegenover de gevangenisgerechtigden te staan, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, dat gaat elkaar uh, in de wielen rijden als, dat, ja. als ik zo die plannen hoor. Ja. Dus die, dat, want dat soort baantjes wat de gemeentes dus aan te bieden hebben, dat willen ze gevangenen dus ook laten doen. Dus ja. dat gaat nog een hele concurrentieslag worden. Maar, ja. We gaan wel ja. kijken wie het gaat winnen. Stamper goedemiddag. Goedemiddag, uh, ik was zeggen, ik ben het eens met de, system, met de idee, um, maar ze moet wel kijken naar systemen waar het wel, wel werkt. Heel veel plekken in Amerika doen dit wel en het, er is heel veel haken en ogen aan zoals, uh, zoals uh, uh, andere sprekers hebben gezegd. Maar zolang ze die regels goed volgen, dan mag ze in het systeem blijven en de, en de straat is een beetje verlicht. Dat is een beetje initiatief om, uh, om uh, goed te doen ook. Ja. U, u, u, u zegt, maar het uh, prima als die andere de regels uh, ja. nakijken. Duidelijk, dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, met Piet hier. Piet? Ik heb zelf uh, 18 jaar in de gevangenis gewerkt bij uh, 2 op 1 cel. Dat werkte prima. Ja, af en toe wel eens sloegen ze elkaar voor de kop, maar goed. En ook meegemaakt dat ze in het laatste half jaar gewoon naar buiten gingen om te werken. De ene ging naar een poetsbedrijf, de andere ging naar een videobedrijf. Ze gingen op de fiets naar het station en naar hun werk. Ja. Dus... En uh, nou ja, het was dan wel rest rustig. Zoals Flipper ging naar de, de, de Amstelveen om te werken. Ja, maar, maar, maar als je dit dus doortrekt, u zou dus wel voor dat, uh, voor dat plan zijn? Ik ben voor die stelling in ieder geval. En dan wat, wat goed selectief. Dat ik bedoelde, niet iedereen is geschikt om bij een, uh, nee. in een tuin te werken bij een school... als die uh, toevallig wat met zijn eigen kinderen heeft ja. flikvlooien. Nee, precies. Dus uiteindelijk... wij moeten wel een beetje vertrouwen hebben... in de screening van, van in dit geval de gevangenisdirecteur. Ja, en als ze de hun zelfstandig naar buiten gingen op de fiets... dan was daar in principe de reclassering verantwoordelijk voor... dat ze inderdaad op hun werkplek zaten. Ja. En dat ging goed. En als ze buiten de schreef gingen... gingen ze terug naar de gesloten inrichting. Einde verhaal. Ja. Toen ja. hoe was het dan? Snijden ze zichzelf ook in de vingers natuurlijk op die manier. Dank u wel, Stampen.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Erik. Uh, ja, het is uh, een, een grote bezuiniging natuurlijk waar het in feite om draait. En of je het dan links of rechts om doet, uh, dat maakt in dit geval in mijn ogen niet uit. Uh, mensen die gestraft moeten worden, die moeten de straf uitzitten. En waar wij elke keer uh, uh, opvalt, is dat we kijken naar van vinden ze leuk? Die meneer ik denk dat ze het leuker vinden om buiten te werken. Maar er is geen kwestie van leuker vinden. Die mensen die hebben de straf verdiend en die straf moeten ze Ja. En als wij nou eens met z'n allen af zouden spreken dat die mensen die... Opgesloten moet worden, om welke reden dan ook, daar zelf aan mee gaan betalen. En ik weet niet hoe dat precies werkt, maar dat moet makkelijk te regelen zijn dat het kan. Dan denk ik dat we uh, heel die bezuinigingen niet nodig hebben. En dan kunnen de gevangenen, als ze inderdaad uh, bepaalde dingen hebben gedaan. via een terugbetalingsregeling. daar uh, op een of andere manier ter compensatie uh, aan, aan terugbetalen. Ik dat is een, soort... een mooi voorstel. En dan hebben we geen bezuinigingen nodig. En al deze dingen ook niet. Nee, een soort huur betalen om in de gevangenis te zitten. Ja, Z zoiets. In feite, ja, ze hebben het uiteindelijk, ze zitten er ook niet voor niks. En ja. dat de kosten wat druk betalen. Ja. Ja. Ik weet ook niet hoe het zit met uitkeringen of die gewoon doorlopen. Hoe, hoe, hoe, hoe dat... ja. ik, ik weet het niet. We gaan het even voorleggen aan Harry Verstegen, want die heeft uh, druk mee zitten te schrijven. Al die ideeën die uh, onze luisteraars hier uh, naar voren brengen. Want uh, daar had ik nog niet aan gedacht, natuurlijk, om die gevangenen gewoon huur te laten betalen. Ja, dan moet ik u wat uh, teleurstellen. Er is wel zeker in het verleden al vaak nagedacht over een soort eigen bijdrage van gedetineerden. Maar onze realiteit is dat veel gedetineerden afhankelijk zijn van een uitkering en uh, zitten op een soort absoluut bestaansminimum. Uh, daar moeten zij ook normaal gesproken van leven... en hebben misschien ook nog wel een partner die uh, afhankelijk is van het inkomen. Ja. Uh, dus ik denk dat het dan meer symbolische bedragen worden... dan dat je daadwerkelijk een reële bijdrage levert aan de kosten van het systeem. Ja. En als je zegt uh, uh, dat is prima, nou dan... Uh, maar goed, daar zijn ook nog wel wettelijke uh, uh, wetswijzigingen voor nodig. Hè? Want het, uh, in de wet staat gewoon ja. dat dat niet mag. Even als ik, als ik op de bellers even afga, dan is het inderdaad een beetje... dat mensen het op zich een heel sympathiek plan vinden van mm -hmm. u. Uh, alleen, men zet wel kanttekeningen erbij. Zo van bijvoorbeeld die, die veiligheid, daar kunnen mensen toch op de loop gaan. Ja, ehm... Um Kijk, de risicoloze maatschappij bestaat niet. Hè. We moeten bezuinigen en uh, uh, we bieden een model aan... waarbij ik ook niet 100% kan garanderen dat er nooit iemand wegloopt. Wat ik kan zeggen is dat wij een hele zorgvuldige screening toepassen... dat we een stok achter de deur hebben voor de mensen die zich niet aan de regels houden... dat het mensen zijn, in de eerste instantie waar we mikken, tot uh, één jaar gevangenisstraf. Dat zijn dus ook mensen die na een jaar gewoon weer buiten staan. Hè, of eigenlijk al eerder als ze met verlof gaan. Dus je kunt je afvragen, wat, uh, wat, waar heb je het dan precies over... Uh, dus ja, ik, ik kan niet wegnemen dat, dat, uh, dat daar ook een incident kan plaatsvinden. Dat, ik ben de eerste om dat toe te geven. Maar aan de andere kant zitten er wel heel veel voordelen aan. Want ik hoorde ook een aantal dingen van, ik dacht, nou, dat moeten we even benoemen. Uh, in het plan van de staatssecretaris met de enkelbanden krijgen deze mensen dus een uitkering van de gemeente. In ons plan niet. Deze mensen blijven onder onze verantwoordelijkheid. Uh, dat is één. Twee, wat je natuurlijk ook doet, is mensen toch alweer heel rustig voorbereiden op in de samenleving. Ja. Want wat ik wel proeven bij een aantal bellers is dat er toch iets zit uh, in termen van vergelding of leedtoevoeging. Ja. Nou ja, uh, dat, maar dat idee om zo'n uh, werkplaats dan te koppelen aan uh, het vergrijp wat iemand gepleegd heeft. Die meneer gaf het voorbeeld van iemand die met drank op uh, mm -hmm. iemand doodrijdt of zo. Dat je dan in ieder geval nou ja, werk doet wat daar, dat je daarmee geconfronteerd wordt. Ja, voor ja, wat jij ja. gedaan hebt. Is dat een idee? Dat is in die zin een idee dat wij in ons plan ook spreken over uh, herstelgerichte activiteiten. Dus wij, zijn, wij staan zeker open voor activiteiten. waarbij je zegt: hoe kun je als dader uh, de effecten van, van je daad, hè, hoe, kun je, hoe kun je naar slachtoffers. Eventueel een gebaar maken. Of het nou een schadevergoeding is. Of misschien dit idee. Mm. Maar daar staan we zeker voor op. En, en uh, nog uh, mensen die dan bij mij goed hebben. het ook al eerder over gehad. Hè? We, we hebben trouwens net een gesprek daarover gevoerd. over de uitkeringsgerechtigden. die dus ook uh, nou ja, een tegenprestatie moeten leveren. Ja. Is er niet te veel concurrentie dan straks. in het werk wat u met ze wil gaan doen. en ook die mensen die dan ergens aan de bak moeten? Ja, ik heb. eerlijk gezegd, ik kan nu niet, niet een, een volume. Uh, kan, kan ik inschatten. Maar ja, dat we, dat we dan wellicht. Enigszins in dezelfde vijver aan het vissen zijn. Dat zou kunnen. Ja, dat spreek ik niet ja. tegen. Um, komende week debat. Bent u erbij eigenlijk, of niet? Jazeker. Ja. jazeker. Interessant. Meer dan he? geïnteresseerd ja. in uh, hoe dat debat verloopt. We gaan het meemaken. En dit plan ligt in ieder geval ter tafel. En Teven weet ervan. Hij heeft al gezegd dat hij ernaar gaat kijken. Dus uh, we gaan het wel zien wat er uiteindelijk uit komt rollen. Dank dat u meedeed in Hartelijk uh, Hartversteeg, voorzitter van de Vereniging van Gevangenisdirecteuren. U kunt de hele middag blijven stemmen op onze site www.stamppunt.nl. En zometeen na twee is er uh, dit is de dag. Ik wens u een prettige woensdag verder.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 En vol van de zomer. De tijd van het jaar om lekker te ontspannen met een spannend boek. Zoals 13 uur. De literaire trillen van Dion Meijer. Uitgeroepen tot beste trillen van 2012. Nu exclusief bij Libris voor maar 5,95. Libris Boekhandel. Vol van boeken. De volgende boodschap bevat informatie over economy servers voor oudere Volkswagens. Zoals vaste lage onderhoudsprijzen en 20% korting op reparaties. waarmee je flink wat voordeel krijgt bij je Volkswagen dierder.